8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Ouders krijgen meer te zeggen over kwaliteit kinderopvang. Levenslang voor Amerikaanse militair na moord op Afghaanse burgers. En Ban Ki-moon pleit voor diplomatiek overleg met Iran. Minister Kamp wil ouders meer invloed geven op de kwaliteit van de kinderopvang. Zo wil hij ouders meer recht geven om de opvang aan te spreken op misstanden. En er komt een geschillencommissie die bindende uitspraken kan doen. Onderzoekers van het Centraal Planbureau zeggen dat er nog weinig concurrentie is in de kinderopvang, vooral doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Kamp vindt dat het gebrek aan concurrentie niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Hij verwacht wel dat de wachtlijsten op veel plaatsen verdwijnen... en dat de markt daardoor beter gaat werken. Ouders krijgen dan meer te kiezen... en ondernemers moeten meer met elkaar concurreren, zegt de minister. Een Amerikaanse militair is veroordeeld tot levenslang... voor de moord op drie Afghaanse burgers. Een rechtbankjury achter de 26-jarige sergeant Calvin Gibbs... schuldig op alle punten van de aanklacht...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 Alleen over dat laatste heeft Gibbs een bekentenis afgelegd. VN-topman Ban Ki-moon pleit voor onderhandelingen... om een eind te maken aan het conflict tussen Iran en het Westen... over het nucleaire programma van Iran. Militaire actie is voor hem geen optie. Het conflict is opgeleid na het verschijnen van een rapport... waarin het atoombureau van de VN schrijft dat Iran heeft gewerkt aan een kernwapen. Teheran ontkent dat. Het Westen wil harde sancties tegen Iran, maar Rusland en China zijn daartegen.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 In Syrië zijn opnieuw doden gevallen toen het leger optrad tegen demonstranten. Volgens tegenstanders van het regime zijn gisteren zeker 21 mensen gedood. Zo schoot het leger in Damascus op een groep demonstranten... die net bij een begrafenis waren geweest van mensen die de dag ervoor waren doodgeschoten. In andere steden, waaronder Homs, kwamen ook demonstranten om het leven. In een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... staat dat het Syrische leger in de provincie Homs misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan... Tegenstanders van president Assad zijn gemarteld en vermoord. De organisatie baseert zich op gesprekken met getuigen en slachtoffers. Sinds de protesten tegen president Assad in maart begonnen... zijn er al meer dan 3500 mensen gedood. De PVV laat een onderzoek doen naar de kosten van de terugkeer van de euro, zegt PVV-leider Wilders in De Telegraaf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internationaal bureau. Natuurlijk kost de terugkeer van de gulden geld, maar mogelijk levert het op termijn juist meer op, al dus Wilders. Mocht dat zo zijn, dan wil gedoogpartner PVV een referendum over de terugkeer van de gulden. Het kabinet van VVD en CDA vindt uit de euro stappen een onbespreekbare optie.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 Het weer nevelig met laag hangende bewolking en een enkele mistbank. Vanuit het zuidoosten zon. Vanmiddag in het noordwesten nog bewolkt. Met een frisse oostenwind wordt het 7 graden in het noordoosten tot 12 in het zuiden. Morgen veel bewolking en wat frisser. En ook zondag is het nog rustig herfstweer. ANWB-verkeersinformatie met een drietal files bij Amsterdam... op de A10 West naar Zaanstad. Tussen de afritten Geuzenveld en Westpoor, 2 kilometer. En op de A22, Beverwijk-Velzen... staat voor de tunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. De, alleen de linkerrijstrook is open in de tunnel. Na A58, Breda-Eindhoven, tussen knooppunt de Baars en Oorschot 3 kilometer. Een idee over vooroplopen.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 Trek de politiek over de streep. Doe mee met Milieudefensie op dierenindewij.nl. Ik teken. Martin Gaus. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl.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 NOS Radio 1-journaal met Lara Renssen. Goedemorgen, het is 8 uh, minuten over 8. We hebben baan nog en we hebben ons huis, dus wij hebben in ieder geval geen problemen. Het, aan handen, het slechte nieuws over de euro en de economie is misschien nog niet uh, terug te zien in onze economie. Maar het begint zo langzaamaan wel eens een weerslag te krijgen op ons gemoed tijd voor een goed gesprek met een psycholoog het komend uur. Gaat u maar even liggen mevrouw. Eerst naar de kinderopvang in ons land. Ouders moeten meer te zeggen krijgen over de opvang van hun kinderen. Dat vindt minister Kamp van Sociale Zaken. De wachtlijsten zijn nog te lang en de controle op de kosten en de kwaliteit van de kinderopvang te onduidelijk. En dat moet veranderen. Dat wil ik graag, omdat ik uh, graag goede kwaliteit op de kinderopvang wil. Er is al veel goede kwaliteit, maar er zijn ook ouders die uh, ontevreden zijn over de kinderopvanginstelling waar hun kinderen naartoe gaan. Uh, in dat geval kunnen ze natuurlijk klagen bij de ondernemer. Maar als die ondernemer niet luistert, nou ja, dan kun je ook niet veel meer doen als ouders. En wat we nu gaan doorvoeren is dat uh, als ouders niet tevreden zijn over wat de ondernemer doet... dat dan uh, die ouders naar een geschillencommissie kunnen gaan. En die geschillencommissie doet dan een bindende uitspraak. En daarmee moet voorkomen worden dat ouders eigenlijk aan de goden zijn overgeleverd? Dat is het eerste. En het tweede wat ook gebeurt is dat er langzamerhand evenwicht komt in vraag en aanbod voor wat betreft kinderopvang. Maar die wachtlijsten zijn er nog steeds? Die wachtlijsten die worden snel minder. Wat je ziet op dit moment is dat vraag en aanbod naar elkaar toegroeit. Het aanbod van kindplaatsen dat groeit vier keer zo snel als de vraag naar kindplaatsen. Ongeveer 8% groei per jaar op dit moment van het aantal kindplaatsen en 2% groei van de vraag daarna. Dat betekent dat vraag en aanbod komt bij elkaar in de buurt en dat betekent dat ook uh, instellingen voor kinderopvang met elkaar gaan concurreren op prijs en kwaliteit. Nu krijgen veel ouders de factuur, de eerste factuur voor volgend jaar. Ja, die schrikken wel. Het is duur. Het wordt alleen maar duurder. Het is niet zo erg duur en het wordt ook niet zo heel veel duurder voor veel ouders. Want er wordt erg veel in uh, gesubsidieerd. Um, een twee derde deel van de kosten van kinderopvang hoeven de ouders niet te dragen. Maar dat wordt uh, gesubsidieerd. Maar het wordt een onsje minder. Het wordt iets minder, maar voor de mensen met lage inkomens... is het nog steeds zo, ook in een nieuwe situatie... dat meer dan 90% van de kosten gesubsidieerd wordt. En wat ze overhouden aan kosten is, uh, is laag. En dan krijgen ze een uitstekend product uh, voor hun kinderen voor terug. Al dus de minister. Ik praat erover door met Marielle Rompa, voorzitter van de brancheorganisatie... kinderopvang, en Kjeld Jellesma, voorzitter van Boink. Dat is de Belangenvereniging voor Ouders in de kinderopvang. Goedemorgen allebei. Eerst maar even naar u, mevrouw Rompa, als voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang. Uh, wat vindt u van de kritiek die de minister heeft? Uh, de wachtlijsten zijn nog altijd naar zijn zin te lang. Gaat wel beter, maar toch? Kwaliteit is onvoldoende, de kosten zijn te hoog. En ja, dan moeten de ouders maar meer, uh, meer rechten en meer invloed krijgen om dat te veranderen. Ja, nou, eerst voor het eerste geldt natuurlijk dat er, zoals de minister al zegt, er wordt snel ingelopen op de wachtlijsten. We weten ook dat de komende bezuinigingen ook nog wel eens een behoorlijke impact kunnen hebben op het gedrag van ouders als het gaat over het afnemen van kinderopvang. Dus ik denk dat de ondernemers, zoals dat hoort in het ondernemersrisico, het een en ander op elkaar afwegen. Maar dat het bedoeling is dat er wachtlijsten zijn, dat, dat is natuurlijk niet zo. Een tweede kritiekpunt van de minister over de kwaliteit. Hij zegt zelf al, er wordt veel goede kinderopvang geleverd. En dat ben ik helemaal met hem eens. Maar het kan altijd beter. En ik denk dat het een van de uh, knellende punten in die kwaliteitsbeleving is dat ouders en uh, ondernemers hebben samen een... Uh, uh, beleid gemaakt over kwaliteit, uh -huh. maar ook professionals hebben daar iets over te zeggen. En ook de inspectie heeft daar mening over en dat spoort niet altijd met elkaar. Vandaar dat het heel belangrijk is dat we in de komende periode eens komen tot een integraal kwaliteitsbeleid waar iedereen snapt waar het over gaat, dat dat ook goed meetbaar zal zijn en de ouders daarin ook kunnen herkennen hoe hun kinderopvang uh, presteert. Ja, we moeten het eens worden met z'n allen, zegt u, maar nou komt de minister met een geschillencommissie. Is, is dat dan wel een handige zet? Nou, ik, ik denk heel goed. Dat hoort er namelijk bij. Het hoort erbij dat als je... Maar een geschillencommissie kan... dat, dat, dat, dat, dat duidt op ruzie. Dat duidt op onenigheid. Dat je het maar, juist niet eens bent. Nou, ik denk juist dat mensen het met elkaar... Ik heb toevallig niet zo lang geleden een hele hoop jaarverslagen doorgelezen. En praktisch iedereen meldt uh, hoeveel klachten er zijn geweest. Maar ook bijna in alle gevallen wordt dat toch in de minne tussen de organisatie en de ouders geschikt. En er zijn voorkomende gevallen waarin dat niet zo is. En dan is het heel belangrijk dat ouders ook die weg naar buiten kennen. En weten dat er nog een mogelijkheid is om hun verhaal te doen okay. en hun uh, punt te maken. Wat betekent het dat ze er tot nu toe ja, eigenlijk te weinig ruimte hadden om hun bezoek te uiten. En ook... Het was bijzonder dat de ouders die hadden het recht om een adviesrecht te geven over de prijs van de organisaties. Aha, en dan Niet kwaliteit. Dat in de kwaliteit. Ja, in, in, in de praktijk, dat ouders daar niet heel erg veel gebruik van maken. Maar ik denk als je uh, ouders meer invloed geeft over de kwaliteit... dat ze daar wel degelijk gebruik van zullen maken. Dus ja. ik denk dat dat een verbetering van de situatie is. Dat gaan we ook eens even voorleggen aan Kjeld Jellesma... voorzitter van Boink. Belangvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Meneer Jellesma, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden met uh, de komst van zo'n geschillencommissie? Ja, ik denk dat de grote stap vooruit is... Uh, in het verleden was het zo dat het wet klachtrecht het wel mogelijk maakt uh, om te klagen. Ook oude commissies konden klagen wanneer ze vonden dat hun echt niet gehoord werd door de ondernemer. Maar ja, dan kwam er een uitspraak en vervolgens kon die ondernemer dat negeren. Ja, en, dat ja. is natuurlijk niet de manier waarop je ouders het gevoel geeft dat ze echt serieus worden genomen. Nu en nu er komt er een, er een bindend commissie... advies, hè? Ja, nee, het was geen bindend advies, hè. het was een vrijblijvend advies. Nee, maar dat komt er nu, dat, dat begrijp ja. nou, ik van, ik van denk de minister. Dat het een hele belangrijke stap vooruit, is, hm. waardoor ook het gevoel hebben dat het zin heeft. Ook oude commissie het zin heeft om een advies uit te brengen. Omdat ze ook zeker weten dat dat serieus genomen moet worden. En wanneer dat niet gebeurt, nou, dan kan die onafhankelijke geschillencommissie... Die, en daar heeft maar Romp natuurlijk volstrekt gelijk in... ook voor, zoals het nu al gaat, voor een heel groot deel dat zal proberen in de minnen te schikken. Dat doen wij trouwens bij Boink ook bij conflicten waar we, waarvan we op de hoogte worden gebracht. Maar het is belangrijk dat... Het niet meer zo zou kan zijn, en dat gebeurde veel te vaak, dat een uh, geschillencommissie, een de klachtencommissie in dit geval, een serieus advies uitbracht, een klachtengrond verklaarde. En dat vervolgens dan gezegd wordt, ja, dat zal wel, maar uh, ik ben, hij is niet binnen, dus ik negeer hem. Goed, en minister kan wel ook dat er meer concurrentie komt in de kinderopvang, zodat de kwaliteit omhoog gaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat kan alleen als ook ouders echt goed inzicht krijgen in de kwaliteit. Nou, we hebben de kinderopvangkaart bedacht. Die wordt tot nu toe uh, matig ingevuld. Daar zegt minister Kamp ook iets over zijn brief dat het nu veel sneller moet. En dat hij ook uh, van plan is uh, dat wat dat betreft als het niet... Uh, en maar goed, ik denk dat de sector dat het niet laat gebeuren. Wanneer dat ding niet ingevuld zal worden, dat hij uh, als het ware daar wetgeving over gaat voorbereiden. Ik denk dat wij uh, als, uh, als, als branche dat niet laten gebeuren. Maar die concurrentie, daar ben ik echt wat minder optimistisch over dan meneer Kamp. Want het blijft gewoon om kinderen gaan. Hmm. We weten op welke grond de ouders kiezen. Uh, ik denk ook niet dat we heel blij moeten zijn dat we in wachtlijsten verdwijnen. Dat het komt omdat het veel duurder wordt. Uh, 2011 is het duurder geworden, 2012 wordt nog duurder. En nee, maar 2013 goed, wordt helemaal duur. het is toch een goede zaak dat als je ergens niet tevreden bent dat je naar een ander kan? Ja, dat is een heel goede zaak. Behalve dan wanneer het om je kind gaat, wat net gewend is. En het kinderdagverblijf een plek ligt die voor jou gewoon heel handig is. Als drukke ouder met twee banen en drie kinderen. Ik noem maar een dwarsstraat. Dus ja, ik vind het prima dat de ouders goed kunnen kiezen. Ik vind okay. het vooral belangrijk dat ze dat kunnen doen. op het feit dat ze goed inzicht hebben in de kwaliteit van kinderopvang. Maar dat zal echt niet een soort concurrentie worden, zoals tussen supermarkten en uh, tussen wij spreken uh, autodealers. Goed. Want ouders hebben, nemen andere overwegingen. Nee, dat snap ik. En mevrouw Rompa, meer concurrentie om de kwaliteit. Uh op te krikken is dat bent u daarmee eens ziet u daar wat in? Jazeker, en ik denk dat, dat hoor ik ook van ondernemers, uh, uh, meer kwaliteit in de zin van dat ze uh, zich gaan onderscheiden van elkaar. Het zal niet inderdaad, wat meneer Jellesma zegt, uh, de feitelijkheid is dat je je kind niet alsmaar van de een naar de andere opvang zult uh, sturen. Uh, want de, je kijkt ook naar het belang van dat kind. Maar de ondernemers zelf realiseren zich ook dat bij het afnemen van de wachtlijsten ze zichzelf zich beter moeten profileren. En dat hoor je ook terug. Men wil onderscheidend zijn van elkaar. En daar werkt men hard. Marielle Rompa, voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang... en Kelt Jellesma, voorzitter van Boink. Dat zijn de ouders in de kinderopvang. Dank allebei. Bedankt, tot ziens. Jammer. Regelmatig vis eten, dat is goed, wordt gezegd. Maar je mag lang niet elke vis eten. Er is nu een viswijzer, echt waar, die je vertelt welke vis wel of niet gegeten mag worden. Daar gaan wij zo aandacht aan besteden. Eerst naar Dennis mooi? Uh, hoe is het met uh, de lekke banden? Is dat inmiddels helemaal geduid en opgelost? En, nou, de file is in ieder geval opgelost. Aha. Ik weet niet of, of er nog uh, mensen staan die nog een wiel staan te wisselen. Maar waar lag het nou aan? Uh, er lag een houten balk op, uh, op de weg. Ja, hoe die er is gekomen, dat uh, vertelt het verhaal niet. Maar in ieder geval, er stonden meer dan tien auto's met, uh, met, uh, met lekke banden... daar op uh, de A16 naar Rotterdam. Uh, nou, daar staat in ieder geval geen file meer. Er staan er nu 9 in totaal. Ik pik even de wat langere eruit. De A1 richting Amsterdam, tussen Amersfoort Noord en Eembrugge, 4 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad, daar staat tussen Sloot en de afrit voor IJmuiden ook 4 kilometer. A20 naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 3 A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. In de Velze-tunnel zijn ze nog steeds bezig met de spoedreparatie. Alleen de linker is open. Dat levert 2 kilometer op. En op de A58 bergen op Zoom-Breda. Daar staat tussen sint willep en nettenleur. 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. 17 minuten over 8. Mark Robin Visser was vanochtend bij Remon. Hij trouwt vandaag op 11. 11 van de elfde. Uh, om 11 over 11. En hij is nu naar Bruid Winnie toe. Ja, ik werd al gewaarschuwd door Raymond... dat uh, zijn toekomstige vrouw Winnie waarschijnlijk een beetje zenuwachtig zou zijn. Ik kijk er even aan, ja... Uh... Ja, dat klopt. Met een beetje... Slagke slapen natuurlijk. Luisteraars, uh, bruid uh, Winnie zit in de stoel van de kapper. Dat uh, maak je toch ook niet vaak mee dat je zo vroeg al bij de kapper zit? Nee, en de kapper ook niet, denk ik. Bent u speciaal eerder gekomen? Ja. Ja, ja. De kapper is speciaal eerder gekomen. En uh, Winnie heeft de hele nacht op krullenspelden krul moeten slapen. Nou ja, geslapen, gelegen, gezeten en gehouden. U heeft niet geslapen. Ik heb niet geslapen, nee. nee. En de, nou, de, weken ervoor, of de week ervoor was ik ook al zenuwachtig. Ik heb dat een hele week, dus ik slaap niet zo goed. Uh, maar. U gaat straks trouwen om uh, 11 uur 11 met, uh, met Raymond. Jullie kennen elkaar al heel erg lang. Ik kreeg net al een reactie van de luisteraar. Jullie kennen elkaar al 25 jaar. En de luisteraar wilde graag weten: hoe zit dat dan in elkaar? Vertel het eens wat over Winnie. Ja, nou ja, we hebben elkaar 25 jaar geleden leren kennen via een vereniging. En ja, toen had ik een partner, Roman was vrijgezel, ja dat is dan jammer. Dus en door de jaren heen kom je elkaar tegen op momenten dat het ook niet, uh, ja, niet uitkomt door of dat hij een relatie had of ik. Ja, de ja. timing was gewoon steeds verkeerd. De timing was steeds verkeerd en dan kom je elkaar tegen op het moment dat het wel kan. Ja, dan ga je kijken van nou, is er iets, bloeit er iets? Ja, dat blijkt dan het geval te zijn. En dan ook nog trouwen op de elfde van de elfde, ja dat maakt het heel bijzonder. De timing is nu wel heel scherp. 11, 11, 11, om 11 uur 11. Om 11 uur 11, ja. Dat kan alleen maar met, met remor kan dat gebeuren. Is dat zo? Ja? Komt dat door hem? Ja, dat komt door hem. Ja. Vertel eens, leg dat eens dus uit. Nou, hij wilde alleen maar trouwen op de 11e van de 11e 2011. Om 11 over 11. Ik denk, nou ja, dat krijg ik nooit geregeld. Natuurlijk. een moeilijke man, zeg. Jeetje, Mina. Weet dat, je waar, waar je aan begint? Oh. <laughs> dat valt al mee, hoor. Oh. Dat valt al mee. Maar naar nou, de gemeente gebeld. Nou ja, de, de plek was er vrij. Dus meteen ingeschreven. Hoe lang geleden heb je dat gedaan? Meer dan een jaar geleden. Ja, dus uh, maar ja, nu is het dan toch zover. Er gaan heel veel mensen trouwen vandaag, omdat het zo'n speciale datum is. Maar dat tijdstip erbij maakt het voor jullie wel extra uh, elf, zullen we maar zeggen. Ja, ja als je op de 11e van de 11e trouwt uh, in 2011 om 11 na 11, ja, dat is natuurlijk super. Zeg, de krulspelden zijn eruit. Voelt het een beetje... Lekker. Ja. Ja. De spanning is eraf. De spanning is eraf, ja. Nou ja, is de, de vraag, wat, wat wordt het? Wat wordt het voor een soort koep? Ja, zal ik even een fotootje... Nou ja, dat is een beetje lastig op de radio. Ja. Schrijf nou, dus het maar gewoon even. Dus, uh, met allemaal losse lokjes uh, en mooie parelspeldjes erin. Dus dat past wel bij mijn creatie wat ik aan heb. Ja, wat heb je aan? Vertel dat even voor de luisteraars. En zou, die, uh, zou die niet meeluisteren? Oh, dat mag, ja. Aanstaan? Want dan wil ik natuurlijk niet dat... Dat brengt dat ik... ongeluk. Ik ja. nee, doe dan maar niet. Dat doe, ik, dat doe ik liever niet dan. Maar het is wel heel mooi. Ja, super. Ja, ik vind het heel mooi. En mijn Jullie dochter... gaan trouwen in het gemeentehuis en ook in de kerk? Ja, we hebben een viering in de kerk. Je zijn mijn dochter, want je hebt twee kinderen. Dat willen de luisteraars ja. dan ook meteen weten. Ja. Uit, het, uit je vorige huwelijk heb je... Ik heb twee kinderen, een dochter van 11 en een, een zoon van 13. Ja, die zijn natuurlijk heel erg bij betrokken, dus... Uh... Nee, dus Ik zat uit... nog te denken, komt er dan op 12, 12, 12 nog eentje bij, of is dat... Uh... Ik dacht het niet. Nee, nee hoor. Nee, hoor. Nee, oh, nee, oh nou, dat is duidelijk. Nee. En uh, Raymond weet dat ook? Ja, die weet dat heel goed. Ja. Nee, nee. Daar zijn we het over eens. Ik wens jullie heel erg veel geluk. Dank je wel. Elf paar. Elf, elf, elf. elf Echt paar. Ja, inderdaad. Maar dat zal wel lukken. En een hele fijne dag. Dank je wel. Een bijzonder moment vandaag dus uh, om elf over elf. En uh, Marco B. Visser is bij de voorbereidingen vanochtend. Later meer. En uh, we zijn ook bezig, maar we weten niet of dat lukt. Met een uh, bevalling vandaag, vanochtend. Speciaal op de, op de elfde van de elfde. Weet niet of het uh, allemaal gaat lukken om contact te krijgen. Maar wie weet, speciaal gepland voor vandaag. Schijnt mogelijk te zijn. Goed, um, de viswijzer dan. Vandaag is de dag van de duurzaamheid. Er zijn duizenden initiatieven in het land om duurzamer te werken, te wonen of te eten. Maar natuurorganisaties zouden graag zien dat consumenten elke dag duurzaam handelen. Bijvoorbeeld door uh, bewust te kiezen in de supermarkt. Nou, daar is nu een hulpmiddeltje voor, de viswijzer. Vandaag wordt uh, de nieuwe versie gelanceerd. En ik heb contact met de bedenker van de viswijzer, Christine Absiel van de Stichting de Noordzee. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel maar, welke vis moeten we dit jaar vooral niet kopen? Nou, vooral niet. Dat is eigenlijk nog hetzelfde als uh, voorgaande jaren. Paling, die ligt gelukkig ook niet meer in de meeste supermarkten. Uh, Blauwvinzenijn, gelukkig ook niet. Die is bijna niet te koop in Nederland. Haai en rogen. Diepzeevissen. Dat zijn hele gevoelige vissen voor de visserij. Dus die moet je echt allemaal nog niet eten. Mm, een, een paling, waarom niet? Die is bijna uitgestorven. Dat is, dat is echt een soort, het maakt niet uit waar die vandaan komt... Het is eigenlijk één, één visbestand en daar gaat het overal heel erg slecht mee. En kweekpaling is dan ook niet een alternatief. Maar verder zijn in de supermarkt in elk geval van bijna alle vis die je wil hebben wel duurzame alternatieven. Oké, okay, want wat, even naar die viswijzer zelf. Ik heb hem hier voor me en dan je ziet... Allerlei symbooltjes die u gebruikt. Uh, prima keus, tweede keus of liever niet. Of gekweekt, dat is dan uh, zwart. Uh, wat zijn dan de criteria? Gaat het erom of uh, de sprake is van overbevissing? Uh, de, u heeft het over de paling die uh, misschien binnenkort niet meer bestaat. Gaat, gaat het ook om ja. hoe die beesten leven? Um, ja, het zijn voor, je hebt verschillende criteria voor... Kweek hanteren we criteria. Zoals dat betekent, dus is gewoon een symbooltje. Het is niet dat het niet duurzaam is, maar uh, we beoordelen kweek en visserij. En die kunnen allebei duurzaam zijn en niet duurzaam. Mm. En voor visserij is dan belangrijk hoeveel vis er nog zit. Maar ook heel, is belang, heel belangrijk is de vangstechniek. En ook of er uh, goed beheer is. Okay. En voor uh, kweek dan gaat het er natuurlijk om of die kweek... Uh, niet uh, te veel negatieve effecten heeft op het milieu. En uh, dan is het belangrijk dat je vissen kweekt in een systeem waar bijvoorbeeld geen vissen kunnen ontsnappen of geen ziektes kunnen ontsnappen. En uh, um, vissen in vijvers. Die kunnen best wel duurzaam gekweekt worden. En vissen die ook heel vegetarisch menu hebben. Zoals tilapia. Dat zijn over het algemeen best wel duurzame soorten. Oké. Okay. En, en, uh, en welke vis u heeft nu over de tilapia? Uh, krijgt die het, het groene embleempje? Het groene symbooltje? Prima keus? Ja. Nou... Uh, de tilapia die komt veel uit, uit ontwikkelingslanden. Of nou ja, in elk geval niet uit Nederland. En daar zijn de regels voor hoe je vis kweekt... over het algemeen nog niet zo heel strikt. Dus daar was... Wel veel niet zo duurzame kwekerij, maar ook daar zie je dat er heel veel stappen worden gezet. Dus we hebben nu eerst ook uh, veel landen genoemd op de visvijzer waar je duurzame tilapia kan, uh, uit kan kopen. En die ligt ook in de supermarkt. Aha, dus dat is een prima keuze. En welke vis nog meer? Nog meer. Um, de, uit de Noordzee komt best wel veel duurzame vis, zoals makreel, haring, school. Die hebben ook allemaal het MSC-keurmerk, koolvis. Uh, we hebben... Dit jaar voor het eerst ook um, duurzame tropische granalen, de gamba's. Uh, daar is heel veel nog verkeerd in de visserij uh, en ook in de kweek. Maar sinds heel kort is daar een duurzame variant met een MC-keurmerk. Okay. En um, ja, daarnaast de, de mossel en de oester. Die heeft al groen gestaan en dat is nog steeds. Nou, dat klinkt goed voor vanavond. Granalen, makreel en uh, misschien een oestertje. Christine Absil van de Stichting De Noordzee. Waar kunnen mensen die uh, viswijzer vinden, mevrouw Absil? Het makkelijkste is om um, gewoon te downloaden of op de, uh, van de website... of gewoon op de website te kijken, want er staat nog veel, inf veel meer informatie. En dat is www.goedevis.nl. Duidelijk, dank u wel. Graag gedaan. Vijf minuten voor half negen, u het naar het NOS Radio 1 journaal. In Spijkenisse is uh, weer begonnen met de zoektocht... naar de vermiste vrouw Farida Zagar. Verslaggever Joris van der Kerkhof is uh, bij het Mallebos... want daar wordt gezocht in Spijkenisse... Joris, um, weet jij wat er gebeurt op dit moment? Ja, er zijn uh, iets naar achter. Zijn er zijn uh, een, een nou, tiental auto's uh, hier uh, op de Mallendijk bij het Mallenbos uh, aankomen rijden. Uh, zijn uh, het kwetsbaar gebied niet betreden? Zijn ze uh, binnengegaan? Hebben het met rood-wit uh, geblokkt afgezet? En zijn verder gegaan waar ze gisteren mee uh, geëindigd zijn? Eerst met een paar honden uh, naar de plek uh, gegaan die aangewezen is uh, door een uh, verdachte uh, gisteren. Uh, de zoektocht naar uh, de vrouw van. Uh, 21, althans, ze was 21 toen ze vorig jaar in augustus uh, vermist werd. Ze zou hier dan in het bos uh, begraven liggen. Nou, daar zijn dan nu mensen van de NFI uh, ook aan het, uh, aan het kijken. Honden waren er aan het uh, kijken. Die zijn weer uh, teruggehaald. En uh, er leken ook nog twee honden uh, voorbij te springen. Maar dat bleken geen honden te zijn. Dat bleken herten te zijn, die waren niet meegenomen, maar die kwamen dus hier gewoon het, uh, door het bos over het rood-witte geblokte lint over het water uh, heen gesprongen. En daarachter uh, kun je dan op een afstand van zo'n 100, 150 meter uh, mensen bezig zien uh, aan het zoeken, aan het graven, okay. bezig zijn. En gisteren was de verdachte erbij. Hè? En we zien vandaag op een grote foto op de voorpagina van het Algemeen Dagblad zo'n beetje hoe hij eruit ziet. Met een capuchon trui opgeboeid. Um, loopt hij daar met een politieman door de bossen? Is hij daar vanochtend weer bij? Nee, ik heb hem niet gezien. Um, en de mensen die hier nu staan, hier gisteren ook stonden... hebben hem ook niet, uh, niet, niet gezien. Um, het is overigens wel wat moeilijker te zien en te volgen dan, uh, dan gisteren. Er staan nu wat meer... Auto's voor de plek waar, waar, waar, waar gezocht wordt. Maar wat ik begrepen heb, en ik heb ook niet zo'n zo arrestatiewagen gezien of een wagen waarin die aan- en afgevoerd zou kunnen worden. Ik heb niet begrepen dat die verdachte, zoals jij hem ontschrijft, er, er vandaag ook bij is. Hij zal gisteren aangewezen hebben waar ze moeten zoeken en daar zoeken ze, nu het weer licht is geworden, verder naar het lichaam. Van uh, die uh, jonge vrouw die in augustus uh, vermist is uh, geraakt. En die fietste van Spijkenissen hier de dijk over, de andere kant naar haar werk. Goed. Nou, zodra er nieuws is uh, bij Uit het Mallenbos, dan uh, hoort u dat van onze verslaggever Joris van der Kerkhoef.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 Meer zeggenschap ouders over kwaliteit kinderopvang en levenslang voor Leider Kil Team. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Lieselot Thomassen. Minister Kamp wil ouders meer invloed geven op de kwaliteit van de kinderopvang. Zo wil hij ouders meer rechten geven om de opvang aan te spreken op misstanden. Er is al veel goede kwaliteit, maar er zijn ook ouders die ontevreden zijn over de kinderopvanginstelling waar hun kinderen naartoe gaan.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 De PVV laat onderzoeken wat de terugkeer van de gulden zou kosten, zegt PVV-leider Wilders. Hij erkent dat het opgeven van de euro geld kost, maar op termijn levert het misschien wel meer op. Hij laat het onderzoeken en mocht het zo zijn, dan wil gedoogpartner PVV een referendum over de terugkeer van de gulden. Het kabinet van VVD en CDA vindt uit de euro stappen een onbespreekbare optie.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 De militairen noemden zich het Kill Team. Vorig jaar werden in de provincie Kandahar zeker drie burgers met granaten opgeblazen of doodgeschoten, vertelt correspondent Wessel de Jong. Ze ontwierpen daar hele scenario's voor om die burgers te vermoorden. Er werden hele gevechtssituaties werden gefaked. Ze gooiden handgranaten helemaal voor niks, legden dan vervolgens wapens neer bij de slachtoffers. Om maar vooral de indruk te wekken dat het, dat het ja, opstandelingen waren, dat ze gevaarlijke, dat ze een bedreiging hadden gevormd. Er waren ook vingers en tanden. Bij de slachtoffers, van de slachtoffers meegenomen, om die aan collega's te laten zien. De dreigde oorlog tussen Soedan en Zuid-Soedan... dat afgelopen zomer zelfstandig werd. Gisteren bombardeerden vliegtuigen van het Soedanese leger... een opvangkamp in Zuid-Soedan. In dat kamp zitten tienduizenden mensen... die zijn gevlucht voor geweld van de Soedanese president Bashir. Volgens deze vluchteling wil het Soedanese leger iedereen weg hebben. Waarom, weet hij niet. Ze willen niets anything in een Nobel mountain. En nu is het de woord van de zuid Ik weet niet waarom. De Amerikaanse regering heeft het bombardement scherp veroordeeld. en geëist dat er geen nieuwe aanvallen worden uitgevoerd. In de Limburgse plaats, Amerika. hebben criminelen een pinautomaat gekraakt. door er met hun auto tegenaan te rijden. De politie. De schade die is nog onbekend, maar die is in ieder geval behoorlijk. De pinautomaat ligt eruit en ook een muur die is eruit gereden. Daarnaast is ook een muur van een nabijgelegen pand ook zwaar beschadigd. En de politie onderzoekt de zaak. Maar of de daders geld hebben meegenomen, dat is niet duidelijk. Het is vandaag de 11e van de 11e van 2011. Voor veel stellen een reden om op deze dag te trouwen. Deze vrouw in Hengelo had deze trouwdatum al een tijdje in haar agenda staan. Ik was de eerste op het stadhuis die deze datum vast heeft gelegd. Drie jaar terug. Op de dag dat het mocht hebben we het ook aangevraagd. In veel gemeenten worden vanwege de speciale datum twee of drie keer zoveel huwelijken gesloten als op andere vrijdagen in november. Deze bloemist doet dan ook goede zaken. Het is in ieder geval wat extra dan normaal gesproken in deze periode. De, de toppieken liggen normaal gesproken in mei en september ongeveer. En nu heb je toch wat extra in deze 11e van 11e. Niet onbelangrijk, vandaag op de 11e van de 11e... begint ook het carnavalsseizoen. In Breda wordt daarom getrouwd in het bijzijn van Prins Carnaval. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen bewolkt... maar in het zuiden is er al snel ruimte voor de zon. Gedurende de dag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. De middagtemperatuur varieert van 7 graden op de wadden... tot 12 graden in het zuiden van het land... en er waait een wind uit het oosten tot zuidoosten. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en de temperatuur zakt naar 5 graden in Zeeland en tot dichtbij het vriespunt in het noordoosten. Doordat de wind blijft doorstaan is er geen kans op mist. Morgen, zaterdag, is het wisselend bewolkt met in het westen meer wolken en in het oosten redelijk wat zon. Het blijft overal droog en de middagtemperatuur ligt tussen 14 graden in het zuidwesten en 8 graden in het noordoosten van het land. In Dordrecht, waar Sinterklaas aankomt, wordt het morgenmiddag 12 graden. Zondag en de eerste dagen van volgende week blijft het droog en vrij zonnig weer. Overdag ligt de temperatuur rond de graad of 10 en in de nachten koelt het af tot rond of net boven het vriespunt. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu zeven files. En uh, ja, los van elkaar geven ze niet al te veel vertraging. Ik pik er twee bijzonderheden uit. Dat is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knooppunt Bevenwijk twee kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. En op de A22, ook bij Bevenwijk. In de richting van Velzen staat voor de Velze-tunnel twee kilometer door een spoedreparatie. Ook hier is de rechterrijstok dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De crisis duurt voort. Al maanden gaat het over het eventuele faillissement van de Grieken, van Italië, van Frankrijk. Maar wat merken we nou eigenlijk zelf van die crisis? Geven we bijvoorbeeld minder uit? Menno Remeyer deed gisteravond een kleine, niet geheel representatieve steekproef... tijdens een gewone koopavond in een uh, gemiddelde provinciestad. Het is druk in de parkeergarage in Amersfoort, kopenavond. Wat gekocht? Wij hebben cadeautjes voor 5 december gekocht. Ja. Uh, nee, we hebben hele mooie, dure, houten, echt speelgoed gekocht. Echt lekker duur? En echt lekker duur. crisis, maar uh, geen last van? Middenballen kussen. Ja. Nee, ik, uh, wij redden ons nog helemaal ja. zoals het altijd was. Ja. En in uw omgeving, dit is dan minder minst, een momentje geduld graag. In uw omgeving, Met nee. last van de crisis? Nou ja, je ziet het wel hier ja. en daar, maar ja. ja ik, ik zie hier mensen, dank u wel, ga rustig verder. Ik zie hier mensen zonder boodschappen. Heeft u last van de crisis, mevrouw? Geen last van de crisis. Nee? Nee, nee, nee, ik ben niet crisisgevoelig. Was het druk in de stad? Heel druk en wat ik nog wel kan vertellen over de crisis, is uh, de eerste drie restaurants waar wij kwamen waren gewoon alle tafeltjes bezet. Hoezo crisis? Hoezo crisis? Eén nee, mevrouw dan. <lacht> ah, <lacht> Eens kijken of die er last van heeft. Waar last van. Eerst maar betalen, 3 euro voor een avondje boodschappen doen. Ja. Maar houdt u niet, denk ik. Nee. 3 euro kan er nog vanaf? Precies. Ja, cadeautjes gekocht zie ik. Ja, Sinterklaas. Ja. Uh, en uh, heeft Sinterklaas last van de crisis? Nou, dat denk ik niet. Bij u thuis? Nou, dat denk ik niet. Pas ons gewoon aan. Ja, dat wil zeggen? Nou, een paar eurotjes minder misschien. We toch wel. ja wel dat wel ja? Ja. heeft u het crisisgevoel nee want we, nee, wij hebben allebei onze baan nog en we hebben ons huis dus ja. ik heb zoiets een idee van als je uh, uh, je huis maar niet uh, dubbel hebt en een hypotheek dubbel en je baan gewoon houdt denk ik niet dat we dat wij hebben in ieder geval geen problemen nee maar nog even niet dames goedenavond Hi. Hallo. ik ben op zoek naar de crisis nou die is hier niet wij hebben hier vier halen en één betalen. Dus dat, uh... Ik zag de aanbieding. Ja. ja een, een, een beddengoedzaak dan maar even in de stad in Amersfoort. Ik, bij de parkeerautomaat niemand last van de crisis. Nee, hier niet. Is het minder druk in de winkel dan, dan, dan, dan, dan pak een beetje twee, 2 3 jaar geleden? Merkt u dat met koopavond? Nee, nee. Met koopavond niet. Nee, sorry, ik kan niks anders zeggen. En dan zijn er met name de duurzame goederen, De grote de op wordt, wordt wel gezegd. Een biddenzaak dan maar in, uh, in de stad, waar het helemaal leeg is. De buurvrouw zei, ik heb er geen last van met mijn dekbeetjes. Maar ja, het is wat anders natuurlijk als je een, een, een matras of een bed gaat kopen van een paar honderd euro tot een paar duizend euro. Ja, dat, is, dat klopt zeker. Ja. Jullie hebben er last van? Jullie merken het? Nou, je merkt, je moet bezig blijven. Kijk, Je moet een actie verzinnen. De opening bijvoorbeeld, een grote jongen. Die doet twee de matras voor de helft. Nou, dat slaat aan. Ja. Doe je dat niet, dan uh, blijven ze weg. Dus ziet, mensen zijn heel erg gericht op de prijzen. En veel op acties? Heel erg op acties. In ja. alle winkels zie je acties? Ja, ja. actie, actie, actie. volde, ja. volde, volde. Een gebrek aan geld of is het de angst om gebrek aan geld te krijgen? Ik vermoed dat laatste dat gewoon voorzichtigheid. Ja. Mensen zijn toch heel voorzichtig. Worden misschien ook bang gemaakt door televisie en uh, uh, perikelen in Italië. En uh, noem het maar op. Ja. Kan ik verder nog iets voor u doen? Nee, dank je. Dit was het. Wordt het 85, 95, alstublieft? Ja, op zoek naar acties dus, want we zijn voorzichtiger. Wat doet die eindeloze reeks slechte berichten... over de euro en de economie met onze psyche? Begint eens een weerslag te krijgen op onze gemoedstoestand. Um, en dus op de Nederlandse economie. Want uiteindelijk hou je toch de hand op de knip. Uh, dat geldt ook voor mensen die op dit moment voldoende te besteden hebben. Die maken zich zorgen om hun financiën. We worden het ook in de reportage. We hebben nu nog geen problemen. Nu nog niet, nog even niet. Ik praat erover door met de economische psycholoog José Bloemers. Nou, Bloemers, goeiemorgen. Ja, mevrouw Bloemers, bent u daar? Ja, ik ben er. Ja, kijk, Helemaal. dat is fijn. Goed. Uh, waarom merkt u dat mensen zich steeds meer zorgen maken? Um, ik merk het aan door te kijken onder andere naar de index van het consumentenvertrouwen. Daar zie je heel nadrukkelijk in dat mensen zich zorgen maken. De koopbereidheid neemt af. En naast die index van het consumentenvertrouwen... Kun je ook kijken naar de, de emoties die er bij consumenten leveren. En als je dan kijkt naar uh, emoties als angst, onzekerheid, hoop, optimisme... vertrouwen die allemaal belangrijk zijn... dan zie je toch dat angst en onzekerheid onder consumenten toeneemt. Uh, dat is een emotie die hun uh, koopgedrag beïnvloedt. En uh, ja, daardoor de koopbereidheid die neemt af. Hmm. Was dat ook al zo in 2008, 2009 toen het slecht ging met de economie? Zag u toen dezelfde ontwikkeling? Toen zag je dezelfde ontwikkeling, zei dat de cijfers minder scherp uh, waren. Je, het lijkt er nu op alsof de situatie echt aan het doorknijpen is, dat mensen zich meer en meer bewust worden. Uh, in 2008 uh, was de situatie uh, had meer de schijn van dat het tijdelijk zou zijn. We gingen mm -hmm. weer naar een verbetering toe. Het was, was overzichtelijker, van, zegt u dat? Tip. Het was nog wat overzichtelijker. Het is nu grootschaliger. Het is veel meer verankerd helemaal in Europa. Het breidt zich eigenlijk uit over de hele wereld. En dat beïnvloedt individuele cons. Dat kan eigenlijk niet anders. Nee. En gek genoeg, we hoorden het net in de reportage... Euh, hebben mensen er persoonlijk nog niet zo heel veel last van... behalve dan misschien die beddenverkoper op het eind. Hè? Maar toch zijn mensen euh, bang, terwijl ze het nog niet voelen in de portemonnee bijvoorbeeld. Er hoorde ook iemand die zegt, ik heb nog steeds een baan. Euh, ik heb niet een, een dubbele hypotheek, euh, dus, dus ik heb geen problemen. Is het niet zo dat de mens toch euh, leidt onder het lijden dat hij vreest? Uh, nou, ik was vreselijk blij om zulke optimistische geluiden te horen... van die consumenten die u net interviewde. Ik denk uh, dat die consument bang is voor het lijden wat hij vreest. Maar ik denk dat er ook een ander mechanisme aan het werk is. In de cijfers zien we nadrukkelijk dat koopbereidheid afneemt. En dat gebeurt ook in feite. Uh, consumenten gaan zich op een gegeven moment afsluiten... voor al die negatieve berichten. Sla vanochtend de krant open. Luister gisteravond naar het journaal. Uh, en het, gaat maar door, het gaat maar door. En te veel negatieve berichten... Wordt een consument op een gegeven moment te veel mm -hmm. en dan gaat hij tegen zichzelf zeggen ja, wat kan ik daar nu mee, wat voel ik er inderdaad van in mijn eigen portemonnee gaat zijn gedrag wel wat aanpassen maar probeer toch ook een zeker optimisme te blijven houden, want ja, we moeten met z'n allen vooruit. Ja. En uh, dat, ja, dat willen we ook graag. Dus mensen sluiten zich ook wat af, heb ik het idee, voor de negatieve berichten. En wat vaak ook een, een reactie is, is dat we vluchten. Hè? Dat er escapisme ontstaat. Dat we bijvoorbeeld ja. um, bepaalde romantische films prettig vinden. Ziet u die ontwikkeling nu ook al? Ja, nou, dat vluchten gebeurt eigenlijk ook door uh, wat, er, wat er bijvoorbeeld net in de interviews wat gezegd. Ik, ik ga iets minder kopen. Ik ga in plaats van uiteten, ga ik het thuis heel erg gezellig maken. Uh, dat is ook een soort vluchtgedrag. Hè? We gaan niet meer een verre reizen maken. We gaan in Nederland op vakantie. Of we doen dat zelfs minder. Dus dat zou ik ook als vluchtgedrag beschouwen. En dat heeft dan ook alles te maken weer met een stukje cocooning. Het gezellig maken in huis. Een leuke romantische film gaan kijken. Ja, dat past inderdaad in dat kader. In een, in een kleine kring om je heen toch proberen dat beschermde gevoel uh, te creëren... wat je nu van die grote boze buitenwereld eigenlijk niet meer kunt krijgen. Nee, en als ik u zo hoor, dan zal het consumentenvertrouwen nog verder afnemen. Want de, de, we horen het ook vandaag weer, hè, de problemen zijn nog niet voorbij. Er wordt nu alweer gekeken naar België, naar Frankrijk. Ja, de problemen zijn niet voorbij. Van de andere kant denk ik dat we ons ook niet helemaal de put in moeten laten praten. Um, er staan natuurlijk uh, moeilijke dingen te wachten. Er moeten moeilijke maatregelen genomen worden. Um, maar het ergste wat er kan gebeuren is dat we een stukje teruggaan in het geweldige welvaartsniveau wat we natuurlijk op dit moment hebben. En Misschien moeten we dat moeten gewoon we accepteren, mevrouw Bloemers. Misschien moeten we dat gewoon accepteren. We zitten in een andere, uh, in een andere tijd en dan ja, een ander economisch klimaat. En dat heeft gevolgen. Dus we gaan naar een andere constitutie wat dat betreft. En misschien moet minder de focus op groei gericht zijn... dan dat dat tot nu toe altijd het geval geweest is. Ja, Dat doet op zich ook goed, hè, berusting en acceptatie. Toch? Wellicht. Wat minder op de pof en gewoon eerst sparen. Okay. En dat niet alleen voor de burger, maar ook voor de overheid. Goed. José Bloemers, economisch psycholoog. Dank voor uw uh, sessie vanochtend hier in het Radio 1 Journaal. Graag gedaan, meneer. U wilt twee een setje. Nee, wij gaan. Ik wou zeggen even naar de verkeersinformatie en eh, een fruitblik op straks. De zorgen voor de Belgen over de crisis in Europa, maar ook over de situatie in eigen land en natuurlijk, ik zei het al, hoe is het op de weg? Dennis, mooi. Nou Lara, ik ga het kort houden, want er staan zeven files, 20 kilometer bij elkaar opgeteld. Uh, die files geven los van elkaar niet al te veel vertraging. Ze zijn meestal een kilometer of twee lang. Er springt er eentje uit en dat is de A22 uh, in zuidelijke richting. Is dus bij de Velze-tunnel maar één rijstrook open door een uh, spoedreparatie. Twee kilometer file. De linker rijstrook is open, dat betekent dat de rechter dicht is. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, België maakt zich groter zorgen om de eurocrisis en de eigen wankele positie in Europa. Niet alleen de politici, maar ook de burgers. En daarom komen vandaag duizend doorsnee Belgen in Brussel bij elkaar voor de zogenaamde G1000. Samen zullen ze discussiëren over maatschappelijke vraagstukken. En dan gaat het niet alleen om de financiële crisis, maar ook om onderwerpen zoals immigratie en sociale zekerheid in het land. Deelnemers zijn geselecteerd op hun ongebondenheid. Correspondent Joris van Poppel is bij die burgertop aanwezig. Joris, waar komt dat initiatief vandaan? Het is een idee van David van Rijbroek, de schrijver van een bekend boek, Congo. Daar heeft hij veel geld mee verdiend en dat geld heeft hij geïnvesteerd in de happening van vandaag. Zoals dat heet, een bijeenkomst van, van duizend Belgen, willekeurig geselecteerd, die het moeten gaan hebben over de toekomst van het land. Want ik heb David van Rijbroek net gesproken, de schrijver, die zegt ik maak me ernstige zorgen. België heeft al ruim 500 dagen geen regering nu en het is hoog tijd dat dat gaat veranderen. De politici kunnen het blijkbaar niet, dus moeten de burgers het zelf maar eens gaan doen. Kijk eens aan, verandering van onderop. Zijn de eerste deelnemers al aangekomen? Ja, ik sta hier in de zaal nu. Er staan hier honderd tafels, honderd ronde tafels. Daar komen straks in iedere tafel tien mensen zitten. Vlamingen en Franstaligen door elkaar. Dus we nou ja, moet nog zien hoe dat allemaal gaat gaan. Er hangen grote schermen. Er wordt dan gestemd over verschillende voorstellen. Het is de bedoeling dat de mensen met elkaar in, in discussie gaan. In een soort oude fabriekshal, heel sfeervol hier allemaal. Er staat hier een Vlaming naast me. Meneer... Waarom bent u hier? Ik ben bij toeval uitgeloot, een van die duizend die hier naar Brussel mogen komen en ik vond dat een grote eer om hier te proberen samen met alle soorten gezindheden en mensen tot een oplossing te zoeken voor ons Vlaanderen en ons Belgenland. En gaat dat lukken vandaag? Ik zit hier met tien mensen aan tafel, duizend mensen in de zaal. Is er een hoop voor België op het eind van deze dag? Ik geloof het, ik geloof het echt. Het enthousiasme dat je hier nu reeds ziet deze vroege morgen, is zeer groot. En ik moet zeggen, de bezieling die eraan vooraf is gegaan door de schrijver David van Rijbroek. Fantastisch mens trouwens, een goede schrijver, uh, is toch ongemeen geslaagd. Nu reeds denk ik. Dus wij gaan oplossingen zoeken. Dus België komt er wel op. Ja, er is hoop voor een democratisch België en misschien ook wel voor een democratisch onafhankelijk Vlaanderen. Oké, okay, nou, je, je merkt het, de meningen zijn nog verdeeld. Of dat nu België of onafhankelijk Vlaanderen moet worden, daar gaan ze het vandaag over hebben hier in ieder geval. Hmm. Nou, dat is uh, allemaal leuk en aardig. Maar denk ik, dan ligt de oplossing niet in handen van de zes politieke partijen die onderhandelen. over een nieuwe Belgische regering. Inderdaad. En die oplossing is heel, heel, heel moeilijk ook. Ik heb het gisteren aan een paar, politicus, aan een paar politici pardon, gevraagd. Die zeggen, ja, het is een heel sympathiek initiatief hier, al die mensen in die zaal. Maar ja, eigenlijk is het gewoon heel moeilijk. Is België heel complex met die verschillende talen, met al die verschillende overheden. Dat, dat is bijna niet op te lossen. Als dat ons in 500 dagen niet lukt, dan gaat het deze mensen uh, vandaag in één dag zeker niet lukken. Dus, dus heel sympathiek zeggen die politici, maar uh, gaat het gaat allemaal niet lukken. Dit weekend overigens moeten die politici een doorgaan. Voorbraak forceren over de begroting. Want de financiële markt en ook de Europese commissie... zitten België in, de, in de nek, eigen in de nek. Zeggen dat het land nu echt een regering moet vormen... en de financiën op orde moet brengen. Want anders dreigt het het, het volgende slachtoffer te worden... van de eurocrisis naar Griekenland. Okay. De druk is enorm hoog. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en hebben de mensen daar dan, Joris, het idee... dat ze um, ja, invloed uit kunnen oefenen nog op dit weekend... als dat weekend zo alles bepalend is... Nou, het zet wel de toon in ieder geval. Het maakt in ieder geval duidelijk dat, dat er echt grote bezorgdheid is in België. Uh, dus het verhoogt op, op die manier de druk op die politici. Maar ja, iedereen zegt hier ook uh, over het geld, daar gaan we niet over. Dus we kunnen er hier vandaag makkelijk over praten. Maar ja, het, het echte werk zal toch in, op de wetstraat gedaan moeten worden. Dat is waar de, de zes onderhandelaars dit weekend zijn opgesloten. En uh, hopelijk in de nacht van maandag op zondag, van zondag op maandag, pardon, een oplossing zullen vinden. Ja, en er moet dan besloten worden dat er bezuinigd gaat worden. U weet het, België kreeg gisteren een waarschuwing vanuit de Europese Commissie. En de Belgen willen gaan bezuinigen zo'n 11 miljard euro, meer dan 11 miljard. En daar volgt hopelijk dit weekend een beslissing over. Wilt u meediscussiëren trouwens met de Belgen, met die G1000, dan kan dat. Via Twitter moet u even de hashtag G1000 gebruiken. Goed, het is tien um, minuten voor negen. Het is de tijd voor de column van Jeroen Wielert. Aan het einde van Eindeloos ligt stevast een nieuw begin. Net als voor Harry Moelisch is voor Martin Toonder na zijn overlijden een andere tijd ingegaan. In het geval van Toonder niet met onvoltooid werk, maar met oude titels. De lotgevallen van heer Bommel en Tom Poes blijven actueel door hun tijdloze thematiek. Ze zijn weer terug in de top 60, ook als gevolg van een lezersactie van NRC Handelsblad. Als oude bommeladept heb ik de crisisedities van De Bovenbazen en De Slijtmeid gelezen. over de spanningen tussen kapitaal en natuur, de roofbouw en de verturving. Wat is dat voor iemand die in een middeleeuwse stinkklomp woont. en het nog mooi vindt ook? Verdacht. De Bovenbazen is het verhaal van driftkikker Amos W. Steinhakker... magnaat in olie- en ritsluitingen en de brulaap Nahum Grint. Tycoon in motoren. Ze wonen samen met de andere zeven in een omheinde compound in de Gouden Bergen... bekommerd over het mogelijke verlies van hun vermogen... terwijl ze grootschalig met geld schuiven. Heer Bommel, voor wie geld geen rol speelt, schaadt zich bij hen... als hij de duit aan zijn kapitaal toevoegt die hij gewonnen heeft in een weddenschap met Tom Poes. Het kritische punt van de geldmassa is bereikt... Toonder schreef het verhaal in 1963. Geldgoeroe Willem Middelkoop maakte een inleiding. Hij vindt het verhaal visionair, want Toonder's beschrijving van een kleine groep mensen die grote delen van het kapitaal onder controle heeft, komt akelig dicht bij de werkelijkheid. In de niets ontziende zucht naar productie en geldvermeerdering wordt de natuur het slachtoffer. Amos W. Steinhakker heeft een hekel aan natuur: Natuur! Natuur is de vijand van het kapitaal, kwaakt hij. De natuur werkt gratis en gratis is een vloek, een gruwel. Niet de natuur moet produceren, wij moeten produceren. Dit adagium heerst ook in de Slijtmeid uit 1970... het verhaal van de termieten Maike Prut en Memel Parduin... die cement in no time tot poeder kunnen knagen... Steinhakker vindt het prachtig, maar Kweetal de Breinbaas keert zich tegen de geldverzamelaars die de wereld onder steengruis bedekken. Ik moest daaraan denken toen ik deze week de annonce van natuurmonumenten zag tegen het beleid van staatssecretaris Bleker die de opvattingen van Steinhakker lijkt te delen. Martin Toonder zelf zei me een jaar of tien geleden, natuur, in Nederland hebben we geen natuur. In Nederland hebben we alleen milieu. Ik stelde me voor hoe er een filiaal van Occupy neerstreek bij de Gouden Bergen... en dat Tom Poes en heer Bobbel daarin toevallig terechtkwamen tijdens een tochtje met de oude schicht. Ze kregen de aanblik van merkwaardige kwanten met de beste bedoelingen tegen het kapitaal... maar ook met weinig daadkracht, ondanks hun getal. Actie is geboden. Er moet een list verzonnen worden... Tom Poes maakt van Occupy de beweging kanker. Na de bezetting, de verovering. Het is aan heer Bommel om te beoordelen hoe vreselijk dit alles is. De bijdrage van Jeroen Wilaert bij ons te horen op vrijdag rond tien voor negen. Goed zo dadelijk na het journaal van negen uur. Gaan wij kijken hoe het is in Zuid-Soedan. Want het eh, oorlogsgeweld houdt maar niet op daar. Het Soedanese leger heeft nu bombardementen uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.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 Dit is Radio 1.